11 uur. Dit is Radio 1 met Felix Meurders. Wat is het geweten van de psychologie? Hoort u zo meer over in de gids.fm. Nu het NOS Journaal met Dorot Megens. De bevrijde journaliste Judith Spiegel en haar partner Boudewijn Berensen hebben de jemenitische bevolking bedankt voor hun steun. Op een persconferentie in de hoofdstad Sanaa... zeiden ze dat ze, ondanks hun maandenlange ontvoering... nog steeds van Jemen houden. Spiegel zei dat de ontvoerders haar en Berensen goed hebben behandeld...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 Ook als hun verblijfsvergunning is verlopen. Teven heeft de maatregel genomen in verband met de uitzonderlijke omstandigheden in de Filipijnen. DNS de wil de contracten met tientallen exploitanten van bewaakte fietsenstallingen bij stations opzeggen.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 De NS wil dat er uiteindelijk maar een paar exploitanten overblijven die dan meerdere stallingen in handen hebben. Het is volgens de woordvoerder ook een optie dat de NS de stallingen zelf gaat uitbaten. De huurcontracten van de exploitanten waar de NS van af wil worden de komende tijd niet verlengd. In Hilversum is maandag een meisje onwel geworden nadat ze een pil van straat had opgeraapt en in haar mond had gestopt. Volgens de in Eemlander ging het om ecstasy. Het meisje van twee jaar werd vrijwel meteen ziek en moest naar een ziekenhuis. Ze belandde uiteindelijk op de intensive care van het AMC. Gisteren kon ze terug naar een gewone afdeling van een ziekenhuis. De vader van het meisje vond nog meer pillen en nam die mee naar het ziekenhuis. En daar bleek uit testen dat het om ecstasy ging. Het weer, de nevel en mist lossen rap op, daarna volop zon en maximaal 7 graden. Komende nacht is de kans op mist klein. Verder gaat het wel opnieuw licht vriezen, vooral in het binnenland. Morgen overdag en vrijdag blijft het dan droog met opnieuw flink wat zon. John Bakker, heeft het verkeer nog altijd last van mist? Nou, die mist uh, speelt eigenlijk geen rol meer in het verkeer... maar er is wel een ongeluk gebeurd op de a 50 vanuit Apeldoorn naar Arnhem... tussen Loenen en Knooppunt Waterberg, inmiddels 13 kilometer file... Tussen Schaarsbergen en Knooppunt-Waterberg is de weg nog altijd afgesloten. Gaat nog even duren en zolang kan het verkeer richting Arnhem beter omrijden. Vanaf Knooppunt-Beekbergen via Barneveld en Ede. Ook vertraging bij de spoorwegen, want tussen Hengelo en Enschede rijden geen treinen. De oorzaak is een aanrijding en de vertraging is meer dan een uur. Heeft Ajax een makkie vanavond? Ik ga zo voorbeschouwen.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 Radio 1, de gids.fm, met Felix Meurders. Goedemorgen. Bij de psychologen in de stoel gaat het vaak over het geweten. Want daar weten psychologen veel van. Maar hoe zit het eigenlijk met het geweten van de psychologie zelf? Tegen welke dilemma's loopt de beroepsgroep aan? Rondom strafbare feiten of de doodswens van een patiënt bijvoorbeeld. Dat geweten dat staat vrijdag centraal op een psychologencongres. Ik praat er zo al over met twee psychologen. Heeft integriteit in de politiek een aparte code nodig? Dat staat op de agenda van ons Forum Midweek Den Haag. En het spotje van de PVV met genoeg is genoeg. Waar gaat dat over? Muziek maken met gevonden voorwerpen in een afgedankt gebouw. Dat doet muziektheatergezelschap Bot. We horen het zo. En wilt u zien hoe ik achter de muziek aanloop? Surf naar degids.fm Ajax heeft vanavond de laatste kans om zich te plaatsen... voor de knock-out-fase van de Champions League. De Amsterdammers moeten dan wel afrekenen met AC Milan... in een vijandig San Siro. Twee weken geleden won de Ajax thuis nog spectaculair van Barcelona. En AC Milan is nog altijd niet een supervorm... en kan met een volle ziekenboeg. Dus dan denk ik... Ajax is ook in februari zeker van een plaats in de Champions League. Waar of niet waar? Dat is niet waar. Aan de telefoon Daniel Dekker, radiopresentator, nu op Radio 2... en voorzitter van de supportersvereniging van Ajax. Waarom is dat niet waar? Nou, omdat het een hele zware klus gaat worden vanavond. En uh, je moet maar afwachten of je twee keer op rij Europees kan stunten. Dat gebeurt zelden. Natuurlijk hopen we dat met z'n allen. Maar uh, Milaan is een hele geslepen ploeg... Um, die, die alle geduld zullen opbrengen en aan een gelijkspel in principe ook genoeg hebben. Dus uh, ja, er wordt een hele zware, zware, spannende avond vanavond. Want dat zei Marco van Basten eergisteren al, hè? Dat de geslepenheid van de Italianen doorslaggevend kan zijn tegen dat jonge Ajax. Want zijn die jonge spelers daar wel tegen opgewassen? is dan de vraag? Ja, precies. Dat, dat moet je ook afvragen, ja. En uh, was de winst van Ajax op Barcelona met 2-1 dan een toevalstreffer Daniel? Geen toevalstreffer, want we hebben natuurlijk allemaal die wedstrijd gezien. En ook als je niet zoveel verstand van voetbal hebt, heb je kunnen zien dat uh, dat Ajax toen gewoon een fantastische wedstrijd speelde. En ook zeer verdiend heeft gewonnen. Maar ik kan me ook de, de thuiswedstrijd tegen AC Milan nog herinneren in de Amsterdam Arena. Waarbij uh, dan in die allerlaatste seconde die Balotelli, uh, die spit van AC dan nog een penalty versiert. En dat bedoelde ik eigenlijk ook een beetje met die geslepenheid. Zij hebben gewoon zoveel ervaring en zoveel trucjes om, uh, om, dat, uh, om dat over de streep te trekken. Dat, uh, ja, dat, dat er heel wat moet gebeuren vanaf. Wil Ajax die wedstrijd winnen en naar de volgende ronde gaan? Nou, aan de andere kant, AC milan komt om in de blessures. Coach Massimiliano Allegri mist in ieder geval Robinho, Matri, Abate en Montari. Terwijl het nog lang niet zeker is of Emmanuelsson, Birsa en Pazzini mee kunnen spelen. Of ze niet een hele wedstrijd kunnen spelen, in ieder geval. Dat lijkt mij een voordeel voor Ajax. Ja, dat is, ook wel, dat is ook wel een voordeel. Aan de andere kant uh, heeft het ook Ajax bestuur, want Symbion kan niet spelen. Sikterson uh, zit nog steeds in de, in de zieke boeg. Dus wat dat betreft is het ook een klein beetje in evenwicht. Hoor. Is de Europa League voor Ajax eigenlijk niet veel beter, dan maken ze misschien nog kans op een finale plaats. Nou, die is in ieder geval al binnen, Felix. Dus wat dat betreft uh, zijn alle ajax ideeën op zich uh, ja, positief. Want uh, in ieder geval gaan we verder in Europa. Maar ah, het zou zo mooi zijn als na nou al die jaren Ajax ook weer in de, in de, in de volgende ronde komt van zo'n Champions League. Dat zou natuurlijk een hele prestatie zijn met zo'n jonge ploeg. En dat verdienen ze ook wel vind ik. Wat gaat het worden vanavond? Ik hoop op 2-1 voor Ajax. En welke plaat draait er nu op Radio 2? We draaien nu Simply Red met Fake. En komt er nog iets achteraan, of moet je dan weer je mond open doen? Ik ga zo meteen weer mijn mond open doen. Daniel Dekker, radiopresentator op Radio 2 bij de Gouden Uren... En voorzitter van de supportersvereniging van Ajax. Succes en veel plezier vanavond. Ja, dankjewel, Freddy. Radio 1.begits.nl Stoelen en tafels van de gerenommeerde ontwerper Piet Hein Eek gemaakt in een sociale werkplaats. Die combinatie van kunst en zorg, die social label genoemd wordt, zie je steeds meer. Werknemers met een beperking maken, onder begeleiding, aantrekkelijke producten die goed verkoopbaar zijn. Uiteindelijk zou het een alternatief kunnen zijn voor mensen die door de bezuinigingen niet meer in zo'n sociale werkplaats terecht kunnen en geen gewone baan kunnen vinden. Verslaggever Robert Jan Boy ging kijken bij Woodworks in Tilburg. Oh, wat? Even, even vertellen wat hij aan het doen is. Wat hij aan het doen is? Ja, wat hij aan het doen is. Dus ik ben even bezig, uh, Moet even vragen aan die meneer, met die pet wat hij aan het doen is? Ja. Wanneer Zegt Howard. En ja. Howard die gaat zo meteen draaien geloof ik hè? Ja dat doe ik. Zo. Het ruikt hier naar hout. Je ziet ja, hier overal ja, het hout. Plaats. Het is een en al hout. Draaibanken, zaagmachines. Meneer met de pet is bezig met. Uh, ja, wat bent u eigenlijk aan het doen meneer? Een kaartje maken. Wat zegt u? Een kaartje. Een kastje? Ja. Een kastje? Uh, ja. Ik kon uh, mee wat brood erop. op. Uh. Dan uh, ja, wordt het uh, net even wat hard hier aan kijken. Wat voor kastje moet het worden? Het uh, is een heel klein kastje volgens ja, mij van latjes. Ja. ja, maar we hebben een kleine bord aan geplekt. Ja. Dat is wel een keek net als deze hoor. Een ook plek. Nou, dan is daar een plek open en dan krijg je een kaartje. Even kijken wat Howard aan het doen is. Dit is aan het aan het centrum. Het aan het centrum, het hoog dat is goed op de draaibank zit. Het ziet eruit als poten, gedraaide poten. Zo ziet het eruit. Ja, het wordt een, het wordt een tafeltje. Een tafeltje? Ja. Een Piet-Hein-Ik-tafeltje? Uh, iets anders, dit heb ik zelf ontworpen. Hmm. Ja, dit wordt iets wordt, uh, anders. Wie is hier nou weer bezig met uh, allemaal stukken hout? Nou, we zijn uh, uh, op het ogenblik uh, banken en stoelen maken van stijgerhout. Ja? En die moeten allemaal even op maat maatsgezaak worden. Dit is Ton Hendricks uh, volgens mij? Ja, ik ben uh, de begeleider van, ja? uh, van deze jongens. En uh, tevens ook in één keer houtderermeester. Ik zie daar uh, tafelpoten. Ik zie daar een kastje. Ja, allemaal Piet hein ja, werk? Allemaal Piet Hein-Eek, ja inderdaad. Ja. Versloophout. Zijn... Sloophout? Ja, inderdaad. versloophout. Dat halen we ook op een slooperij. En als kan kan zoveel mogelijk geverde stukken. Ja. Daar gaan we meubels van maken. Ik begrijp aangepast ontwerp. Ja, ja inderdaad. Ja. In hoeverre, Waarom eigenlijk? Ja. Ja, Piet die doet in ieder geval ons een ontwerp sturen Dat doen we zelf helemaal uitwerken. En dan gaan we uh, uh, ja, die jongens uh, een beetje begeleiden. Dan gaan we mallen maken. En uh, ja. nou, dan gaan we die jongens begeleiden om, uh, om die meubels uh, te kunnen maken. Maar wat, wat ze eigenlijk wel laten, ga ik een, een tekening maken. Een tekening, oh, een tekening ja. maken nog? Ja. Een tekening maken, daar gaan we. Leuk werk? Ja leuk. Ja, ja, leuk werk. Ik doe het op mijn gemak, rustig, gewoon. Ja? Ja, dat is mooi. Ja. Oh, wat okay. Ja, een opdrachtje. We moeten de wagen laden voor, voor vanmiddag. Dit is Geert van Kempen. Geert van Kempen. Begeleider de... ook. Begeleider, CDO-begeleider van, van Woodworks. Hoe ziet de constructie nou precies in elkaar? Want uh, het zijn ontwerpen, ik bedoel eenvoudige ontwerpen, aangepaste ontwerpen. Maar wat is het deal? We waren op zoek naar een product dat ook verkoopbaar was. De zorg ja. heeft veel... Uh, te maken met bezuinigingen. Ja. We praten ook over de participatiemaatschappij, waar de mensen zelf mee moeten doen. Ja. Nou ja, wij hebben gedacht: oké, okay, we hebben een goed ontwerp nodig. We hebben hier de vakmensen. Ja. Dus als we die mensen samenbrengen, dan komt er een mooi product van en kunnen de mensen ook met zelfstandigheid verwerven ja. door die producten te maken, maar ook te gaan verkopen. In de winkels gewoon wordt het verkocht? In de winkels is in de toekomst, maar voorlopig nog op de eigen website. Ja. En met eh, daar kunnen mensen bestellen bij website Social Label. Verdrinkt het niet regulier werk? Nee, nee, nee. We, we proberen juist eigenlijk de koppeling op te maken eh, met de zorg en een product te verkopen waar veel aandacht aan gegeven is. Ja. Dus het reguliere werk is vaak wel dat er snel gemaakt moet worden ja. eh, op wat uitbesteed aan de lage loonlanden. Ja. Wij willen heel graag producten terug in Nederland maken. En hier is en... veel begeleiding en zo? Hier is zeker ja. veel begeleiding, maar de mensen kunnen ook eh, zelfstandig werken. De participatiewet, je noemde hem net al. Ja, ja, de participatiewet komt eraan. Hoe lang kunnen de mensen hier nog blijven werken? Wij hopen nog heel lang, maar dan hebben we wel andere structuren nodig met de financiering. Maar dan moet je toch doorstromen naar regulier werk? Nou, we proberen ook een stuk regulier werk zelf te ontwikkelen. Ja. En, en, en hopelijk kunnen veel mensen doorstromen naar regulier werk. Ja. Dat is het ultieme doel. Maar door zelf ook mooie producten te maken in de werkplaats... ...kunnen we hopelijk ook zelf een, een, een nieuwe economie maken in, in de sociale werkplaatsen. Zelf iets. Zelf iets. Met begeleiding. Met begeleiding en met een goed ontwerper. Hè, want een, een, een mooi product heeft een goed werk nodig. Nou, ja, dat gaat lekker, Howard. Ja, ja, dat kan lekker ja, ja. ja. Zo zwerven je, je tafels over de wereld. Ja, maar tafels kunnen overal, overal terechtkomen. In de toekomst, ja. Ik zou nu weten, ja, wat ze ook in de toekomst, een kunnen kunnen komen. Nou, misschien komen we ze tegen. Luisteraars, als u een mooie tafel straks ja, binnenkort, binnenkort tegenkomt binnenkort met een mooie gedraaide poot, ja. dan is die van Howard. Ja, ja, dus <laughs> ja, oké. Okay. Ja. Ja. Stoel en tafels van Piet Heinek, gemaakt door onder meer Howard. Woodworks wil het niet alleen laten behouden. Er wordt ook gedacht aan textielprints, aan een keramiek... voorzien van dat social label. Dat is die combinatie dus van kunst en zorg. Achter de piano neemt plaats Joe Jackson. Joe, go.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 So <laughs> is a match Between the sexes, and there'll be no people left. And so. I 59, maar toen in 82 natuurlijk veel jonger. Real man van het formidabele album Night and Day. De gids.fm Het geweten van de psychologie. Dat thema komt vrijdag aan de orde op een congres van het Nederlands Instituut voor Psychologen. Dat NIP bestaat dan op de kop af 75 jaar. Hoe zit het met het geweten van de psycholoog en hoe gaan psychologen met dilemma's om? Dat bespreek ik met de vicevoorzitter van het NIP, Jeroen Muller... en met Henk Geertsma, hij is voorzitter van de beroepscommissie Ethiek van het NIP. Heren, goedemorgen. Goedemorgen. goedemorgen. Meneer Muller, ik ga met u beiden praten over een aantal gewetenskwesties... en laat ik dan beginnen met de discussie over euthanasie bij mensen met dementie. Toen die discussie speelde, bleef het relatief stil uit de hoek van de psychologie zouden psychologen zich niet moeten mengen in dat debat... Uh, jazeker, wij uh, zouden ons moeten mengen in het debat. Uh, maar wel vanuit een andere positie dan bijvoorbeeld uh, euthanasie in relatie tot uh, de rol van de dokter. Die uh, daar ook een eigen beoordeling in moet maken. Ik denk dat wij vooral uh, ons moeten mengen in uh, als het gaat over hoe kunnen wij cliënten, patiënten, uh, familieleden begeleiden in vraagstukken rondom levensbeëindiging. En is dat voldoende gebeurd? Ik denk dat dat nog onvoldoende gebeurt. Ik denk dat op heel veel plekken uh, er al uh, rondom dit soort vraagstukken psychologen, uh, klinische psychologen, psychotherapeuten, GZ-psychologen uh, werkzaam zijn om met name cliënten te helpen om deze vraagstukken uh, te verduidelijken en ook de familieleden daarin te ondersteunen, omdat het uh, enorm indringende vraagstukken zijn. Uh, die te maken hebben met rouwverwerking. En dat moet goed begeleid worden. Wil je later niet daar last van hebben... of uh, dat er andere ziektes of stoornissen gaan optreden. Meneer Geertsema, krijgt u daar vaak mee te maken? Ja, ik zie daar een zekere verschuiving ook, uh, ook in de discussie. Ik denk in eerste instantie is de hele... ook in Nederland en in de wetgeving... Uh, vooral gefocust op mensen met somatische aandoeningen. Uh, destijds ging het vooral ook om kankerpatiënten... en het einde van hun leven... die natuurlijk in hele uitzichtloze situaties terechtkwamen. Geleidelijk aan is het debat ook een beetje opgeschoven richting psychiatrische en psychische problematiek. Um, en dat betekent dat de rol van de psycholoog dan ook eigenlijk wat groter wordt. Ja. Uh, het is uiteindelijk ook opgeschoven naar het uh, einde leven, uh, het klaar met leven uh, argument. Um, waardoor ik diverse collega's, uh, van diverse collega's hoor dat zij gesprekken voeren met mensen die daar met dat soort vragen worstelen. En denken van nou ja, alles wat ik in mijn leven had willen bereiken, heb ik bereikt. En ik zie alleen maar afbraak of, of moeite uh, voor me liggen... wat mij betreft is het wel eens een beetje afgelopen. En psychologen kijken dan bijvoorbeeld... of er toch niet sprake is van een depressie... of op een andere manier dat er problemen zijn... waar nog wel wat aan te doen is. Ik denk dat is één manier waarop psychologen... daar een grotere rol in zijn gaan spelen. Het tweede, dat zie ik met name in de ouderenzorg... dat is uh, bij uh, vragen in het debat zeg maar, over euthanasie en dementie... Um, daar speelt de vraag van... Ja, kan iemand dat zelf op een heldere en consistente manier... voldoende aangeven, dat is natuurlijk een grote rol. En daar wordt vaak een psychologe gevraagd... wil jij ook eens met die meneer of die mevrouw gaan praten? Is er sprake nog van wilsbekwaamheid? Kan iemand echt zeggen wat hij op dit punt ook vindt? Of is dat alleen maar een uiting van een gevoel... dat iemand het moeilijk heeft? Um, en ik denk dat daar de rol van de psycholoog ook in toenemende mate aan het groeien is. En wie vraagt dat dan, een psycholoog? Zijn dat de artsen? Nou, in de oudere zorg wordt vaak multidisciplinair gewerkt. Dus zo'n vraag... Uh, wordt vaak in eerste instantie bij de arts neergelegd. Maar die arts ja, die probeert natuurlijk ook gewoon, uh, zo breed mogelijk te kijken... en zal daar een psycholoog vaak bij inschakelen. Praat u daar vaak over in de ja. Commissie ethiek? Nou, over dit, even het punt van de euthanasie, eerlijk gezegd ja. niet zo heel veel. Maar in mijn dagelijks werk, ik werk ook in de oudere zorg... gebeurt het wel weer heel veel. Oh ja. Ja. En uh, zit u, als het gaat bijvoorbeeld om, om, om de doodswens van een patiënt... zit u dan ooit in de knel met uw geweten... Ja, in de praktijk, als ik uh, praat met uh, collega's uh, die uh, hiermee te maken hebben... dan praat je vaak over mensen die uiting geven aan uh, uh, suicidaliteit. Uh, dan is dat toch iedere keer weer een afweging van... Uh, moet je ingrijpen of moet je niet ingrijpen? En ik weet uit de praktijk van collega's... een uh, collega psychotherapeut, een psychologe... dat zij daar echt inderdaad mee zitten... en dat ook wel mee naar huis kunnen nemen... Ja. om te kijken is mijn ja. inschatting nu wel of niet goed geweest... Het is niet altijd een kwestie van raak je in de knel. Het is een kwestie van je gaat ook een relatie aan met iemand. Dat geldt voor de dokters natuurlijk net zo goed. Hè? Het is ook in een, alleen denk ik in een relatie die je hebt als hulpverlener met je patiënt of cliënt. Eh, dat je daarin meegroeit en daar wel of niet iets mee kunt en wilt doen. En dat geldt voor psychologen net zo goed. Maar ik kan me voorstellen er, is, er komt een, een patiënt bij u. en eh, Die uit een doodswind. Ja. En... U zegt, nou, laten we nog maar eens dit proberen en dat proberen... Ja. en een week later pleegt hij of zij zelfmoord. Ja. Hoe staat het dan? Dat is afschuwelijk. Dat is echt heel naar, want je denkt van... heb ik iemand nou in de kou laten staan? He? We hebben het er vorige week over gehad... en uh, ja, blijkbaar heeft hij daar toch onvoldoende even meegenomen... om uh, uh, niet tot deze daad over te gaan. Het is dan gebeurd en ja, dan voel je je heel beroerd. Kan niet anders zeggen, ja. Meneer Mullen, heeft u dat zelf meegemaakt ooit? Ja, ik heb in mijn, uh, toen ik nog actief als psychotherapeut uh, heb gewerkt... Uh, heb ik dat eenmaal uh, één keer meegemaakt. En dat is inderdaad enorm indringend. Uh, en je vraagt je dan ook af als hulpverlener... heb ik de juiste dingen gedaan? Heb ik de goede risicotaxatie uh, gedaan? Uh, gelukkig is het wel zo dat uh, veel van dit soort vraagstukken... niet in je eentje opgelost hoeven te worden. Maar dat je ook heel vaak in intervisiebijeenkomsten met collega psychologen, ja. psychiaters dit, uh, dit ook bespreekt. Maar dan gaat het alweer het... verder van de patiënt af, denk ik. Hè? Op het moment dat je nou, met collega's is... gaat bepraten. Nou ja. Het is vooral belangrijk dat zeg maar, je in de relatie met een, met een patiënt... ook goed nakijkt. Van, uh, het is zo'n indringend vraagstuk dat je ook wil weten... of je eigen afwegingen daarin goed zijn. En het getuigt ook van kwaliteit van zorg... dat je dat niet in je eentje doet... maar dat je dat zeg maar, met andere mensen bespreekt... om ook uh, zorgvuldig af te wegen van hoe moet ik ermee omgaan. En er speelt natuurlijk een vraagstuk... dat als de risico's erg groot ingeschat worden... dan wordt er vaak ook een psychiater bijgehaald... om te kijken van moeten wij toch niet ingrijpen... En moeten wij niet gedwongen gaan opnemen. Meneer Geertsema, moeten psychologen zich in zijn algemeenheid... niet veel assertiever op gaan stellen in het maatschappelijk debat? Ja, daar ben ik een groot voorstander van. En dat uh, proberen we ook zoveel mogelijk te stimuleren. Ja. Wat dat moet klopt. de rol dan zijn? Nou, ik denk dat juist in het uh, publieke debat... psychologen veel meer zouden kunnen laten horen... wat er bekend is over allerlei onderwerpen op het gebied van de psychologie. Om mensen daarin voorlichting te geven. En uh, het, het denken over allerlei kwesties. Bijvoorbeeld dus ook rond dit uh, levenseinde. Om dat te stimuleren. Dan nou hoor ik soms wel eens een psycholoog, of ik zie hem in de media... en dan wordt er bijvoorbeeld een uitspraak gedaan over Joran van der Sloot... Ja. dat hij duidelijk een psychopaat is. En dan vraag ik me dan altijd ja. af... hoe kan zo'n man of vrouw, zo'n psycholoog zo'n uitspraak doen... zonder die persoon in kwestie te kennen? Ja, dat, is, dat heeft ook een groot debat binnen de beroepsgroep opgeleverd. Er is inmiddels ook een, op Europees niveau een richtlijn voor ontwikkeld... over het spreken in het openbaar met de media over individuele zaken. Um, ik denk dat daar grote terughoudendheid past... We hebben de discussie hier in Nederland gehad over Johan van der Sloot. In België zag je dat bijvoorbeeld dat er psychologen waren die uitspraken deden over de ouders van uh, Marc Dutroux. In Portugal over uh, uh, de ouders van het meisje McCain, wat destijds uh, verdween. Um, het is zonder meer, denk ik, af te keuren. Dat is, dat is ook heel duidelijk voor psychologen zelf door de bank genomen. Dat je uitspraken doet als er geen grondig onderzoek aan ten grondslag ligt. He, dus je gaat niet af op wat je in de krant gelezen hebt. Uh, dat, dat is geen psychologisch onderzoek, okay. dat mogen duidelijk zijn. Een enkele keer, dat wordt dan wel gezegd, eh, zou je wel een diagnose kunnen stellen, bijvoorbeeld als psychopaat, op grond van wat wel bekend is. Over Jorm van Sloot was natuurlijk wel heel veel bekend. Dat neemt echter niet weg dat ik dan nog denk, dat moet je niet zo in de openbaarheid brengen. Het gaat over iemand die eh, daar zelf niet om gevraagd heeft, zich ook niet verweren kan, eh, die weliswaar wellicht ernstige zaken heeft gedaan, daar gaat het niet om. Maar dat heeft ook recht om op een fatsoenlijke manier behandeld te worden. En die richtlijn waar u het over had, geldt die voor alle psychologen in Europa dan? Ja, nou, een richtlijn is natuurlijk niet een soort wet. Hè, dus dat moeten uh, mensen wel uh, ja, over... Uh, uh, die, die moeten dat in hun overwegingen meenemen. Uh, en dat, in principe geldt dat voor alle psychologen in Europa, zo kun je het wel stellen. Het is aangenomen ook door de federatie van de Europese verenigingen. Uh, dus in die zin heeft het wel een zekere uh, kracht. En, he, en het daar is wel een staat terughoudende gedrag ten opzichte van de media. Ja, st strikt genomen staat er zelfs dat je het helemaal niet moet doen. Uh, we hebben er hier in Nederland weer een discussie over gehad... of dat misschien niet weer het absoluut is. Je kunt je voorstellen dat... want die voorbeelden die ik noemde hebben allemaal te maken... met uh, mensen die van ernstige misdadigen uh, verdacht werden... of inmiddels daarover veroordeeld waren. Uh, het is wellicht anders als het gaat om uh, mensen... die zelf op de voorgrond, teden, uh, bijvoorbeeld in het publieke uh, gebied van de politiek... Of um, dat uh, mensen die bekend geweest zijn... en biografisch onderzoek verricht wordt naar iemand... dat je zegt, ja, daar wil ik ook wel wat uitspraken over kunnen doen. Ja. Dat is toch een beetje een andere situatie. Ik noem nog een voorbeeld dat met het geweten te maken heeft... van de psycholoog. Dat is het dossier van Tristan van der Vlis bijvoorbeeld. De jongen ja. die in Alfa aan de Rijn een bloedbad aanrichtte. Ja. Waarom wordt dat dossier na afloop niet gewoon openbaar gemaakt, meneer Muller? Ja, ik denk dat zeg maar, daar ook uh, allerlei privacyoverwegingen uh, een uh, belangrijke rol spelen. Er zijn ook wettelijke kaders voor. Uh, ik denk dat in zijn algemeenheid, er is natuurlijk heel veel bekend over deze, deze casus. En uh, ik denk dat, uh, dat, dat uh, het vooral belangrijk is om te kijken van hoe, hoe kunnen dit soort... Uh, tragische incidenten zich voordoen. En wat kunnen we van leren... in het kader van risicotaxaties en andere zaken. Maar hoe kan je dat in de toekomst voorkomen natuurlijk? Hè? Ja, de vraag Zoveel is of mogelijk. je het altijd kunt voorkomen. Ja, Want uh, we hebben te maken met uh, heel veel patiënten... die toch echt heel erg ziek zijn... en een ernstige persoonlijkheidsstoornis kunnen hebben... persoonlijkheidsproblematiek... en een gebrekkige impulsregulatie. En dan, uh, zeker als de mensen niet bekend zijn... Dan, dan kan dit zich voordoen. Het trieste natuurlijk bij deze zaak is... dat deze patiënt ook bekend was... en. Uh, ja. Uh, dus ja. overigens denk ik wel dat uh, voor mij is de kern het beroepsgeheim en het feit dat uh, dat instituut dat dossier niet meteen wou afgeven is denk ik een goede zaak ja. uh, de rechter moest eraan te pas komen om daar toestemming voor te geven en ik denk ook dat het de taak is van de rechter om dat te regelen dat moet niet een psychiater of een psycholoog zelf nou, op het moment beslissen. dat u een patiënt op de bank hebt, uh, hebt zitten of ja. liggen en die vertelt u dat hij dit en dit en dit van plan is ja. en dan wordt het lastig met het beroepsgeheim denk ik of niet dan, er kunnen lastige situaties ontstaan als je denkt... maar dat is ook het enige criterium wat je als psycholoog zelf daarin moet afwegen... als er gevaar voor de cliënt of iemand anders gaat ontstaan. Dus als iemand jou gaat vertellen dat hij met concrete moordplannen rondloopt... en je hebt de overtuiging dat hij dat ook echt meent... ja, dan wordt het tijd om in te grijpen. En dan zeg je dat ook tegen de cliënt. Maar in alle andere gevallen, het kan gaan om fantasieën... het kan gaan om uh, dingen die in het verleden hebben plaatsgevonden... Uh, het beroepsgeheim dat staat bovenaan en dat moet ook eigenlijk vrij absoluut uh, genomen worden door alle psychologen. De en uiteindelijk klopt daarbij aan. Ja, ik sluit me daar volledig mee aan. Ik moet zeggen dat uh, uh, het begint natuurlijk met de patiënt uh, hulpverlende relatie. Dat gaat over hele uh, ja, uh, uh, vraagstukken die, die heel persoonlijk van aard zijn. Je moet daar ook uh, van uit kunnen gaan dat het vertrouwen niet geschonden gaat worden. Maar ik ben het eens uh, met mijn collega dat het uh, daar waar het gaat van algemeen maatschappelijk belang. En als je echt ziet dat het ernst is, dan zijn er ook regels en er zijn er ook codes. Ja. Dat geldt uh, over geweldsdelicten, die, maar dat geldt ook voor bijvoorbeeld bijvoorbeeld kindermishandeling en uh, seksueel misbruik. En dan kun je ook ingrijpen als je uh, dan zijn er ook mogelijkheden... om dat uiteraard eerst met de patiënt te bespreken... maar daarna ook om daar uh, verder actie in te ondernemen. Heren, wordt dat vrijdag bij dat lustrum, het 75 jaar bestaan... wordt dat een gezellige dag? Of? Ja, het wordt een uitstekende dag. Ik ja? moet zeggen, we hebben een... Prachtig programma wat gaat over... Als ik de dit zo hoor, van dan de denk de ik Nee, het wordt echt een ontzettend mooie dag. Er komen allerlei actuele vraagstukken. Er zijn ontzettend goede sprekers. Actuele sprekers, uh, zoals Steven Tenhaven die ook iets gaat vertellen over het hele Ajax-dossier. Uh, dus het is niet alleen maar uh, zwaar Wacht, okay, het Ajax-dossier, is er aan de hand bij, hè? Nee, nee, goed, de, destijds vanuit de Raad van Commissarissen... en hoe zo'n dynamiek nog gaat. En, oh ja. Kruif. ja kruif. Ja, ik bedoel het. het Absoluut interessante ik, ik, dag, het, ja. Het, het is uh, niet alleen maar inhoudelijk, het is ook actueel maatschappelijk. Omdat we ook inderdaad vinden dat het gaat over maatschappelijke discussies... waar ja. we ook iets van moeten vinden. Ja. Jeroen Muller, vicevoorzitter van het Nederlands Instituut voor Psychologen. En Henk Geertsma, voorzitter van de beroepscommissie Ethiek van het NIP. Hartelijk dank. Graag gedaan. Dit is radio 1. 2,5 minuten over half 12. Door Alt Megens met het NMS-journaal. De politie heeft zich teruggetrokken van het onafhankelijkheidsplein in Kiev. Daar bivakeren betogers al tien dagen in een tentenkamp. Vanmorgen probeerden agenten de tenten en barricades weg te halen. Duizenden anti-regeringsbetogers slaagden erin de oprukkende politiecordons tegen te houden. Rabobank gaat ingrijpen bij Rabobank International. De internationale tak waar de Libor-fraude plaatsvond... moet minder zelfstandig worden. De Nederlandse bank wil dat de Rabobank de interne controlesystemen verbetert... om een nieuw schandaal te voorkomen. En met deze maatregel geeft de bank daar gehoor aan. De bevrijde journaliste Judith Spiegel en haar partner Boudewijn Berensen. hebben de jemenitische bevolking bedankt voor de steun. Dat deden ze op een persconferentie in de hoofdstad Sanaa. Het paar is een half jaar ontvoerd geweest en kwam afgelopen weekend vrij. Vanmiddag komen ze aan op Schiphol. En het Indiase Hoge Rechtshof heeft bepaald... dat homoseksualiteit in India opnieuw strafbaar is. Het Hof vernietigde een uitspraak uit 2009... waarin het homoverbod werd opgeheven. Homoseksualiteit kan nu in India bestraft worden met 10 jaar cel. Dat zijn de hoofdpunten. Sean Bakker van de ANWB. Hoe staat het ervoor op de A50? Ja, nog steeds een flinke file. Vanuit Apeldoorn naar Arnhem... tussen Hoenderloo en Knopend Waterberg, 9 kilometer. Hij heeft te maken met opruimwerkzaamheden na een ongeluk... tussen Schaarsbergen en Knopend Waterberg... Is de weg nog altijd afgesloten? U kunt er ook bij het omrijden vanaf knooppunt Beekbergen via Barneveld en Ede over de A1, de A30 en de A12. Dit is de Gitspunt FM met Felix Murders. Zometeen een stiltespotje van de PVV. Wat zou de partij daarmee beogen? Tim Knol. up designer of good times Not every tree Deze een recensie over dat nummer op internet. Je hoeft niet de allerbeste oren te hebben. Staat hier om te horen dat dit nieuwe liedje van Tim Knol een juweeltje is. Motion of Life is de eerste single van zijn derde album Soldier On. Is uit in november en komt vandaag dicht in de buurt van het perfecte popliedje. Vrij afgemaakt met zoete koortjes en strijkers. Als nog eens een recensie Tim, dan kun je mee door de deur. De Achter het stuur stappen we een slok op. Sjoemelen met reiskosten. Wie zich daar als politicus of bestuurder aan bezondigt... die wordt tegenwoordig zonder patron de laan uitgestuurd... en de partij uitgezet. De integriteit van politici is een belangrijk thema. Maar slaan de partijen daar niet een beetje in door? Daarover praat ik met Francisco van Jolen... eindredacteur van de Opinie en debatsite Joop.nl... en Peter Kee, politiek redacteur bij Pauw en Witteman. Heren, goedemorgen. Morgen, Felix. Goedemorgen, Felix. Laat ik het beestje bij zijn naam noemen. Het VVD-kamerlid Matthijs Huizing stapte vorige week op... omdat hij achter het stuur had gezeten met een slok op. Dat schijnt eerder voorgekomen te zijn. Is het goed dat hij dit gedaan heeft? Wie van de twee? Nou ja, goed dat hij die slok heeft genomen lijkt me niet. Maar uh, dat opstappen, ja, dat is op zich wel verstandig. Uh, het was niet de eerste keer. Hè. Het, het, het uh, verhaal is dat het uh, hem voor de tweede keer overkwam. En dat uh, maakt natuurlijk wel wat uit. Um, je kunt niet van alle volksvertegenwoordigers verwachten... dat ze altijd uh, uh, zonder een slok op rijden. Ik bedoel, er is eerder een onderzoek geweest van RTL... En dan bleek dat er uh, vijf of zes Kamerleden... wel eens eerder hiermee te maken hadden gehad. Wat zeg jij nou? Je kunt niet van alle volksvertegenwoordigers verwachten... dat ze zonder slok oprijden? Nee, kijk, ik, dat bedoel ik niet op die manier. Maar ik, ik bedoel te zeggen, uh, het zijn volksvertegenwoordigers. Dus als er 150 mensen in het parlement zitten... zullen er heus wel mensen tussen zitten... die wel eens een keer met een slokje te veel achter het stuur hebben gezeten. Dat komt namelijk voor in, uh, in, een, uh, in ons land. Ja. En je kunt ook niet... Ik bedoel, dat hoor je niet te doen... Maar um, tussen 150 mensen zitten wel eens mensen die, daar, die dat overkomt. En Peter, was dit nu echt zijn eigen keuze om op te stappen? Of is, uh, is hij door iemand te wachten aangezegd? Um, wat ik hoor is dat uh, Halbe Zeilster heeft gezegd: van, nou, de, de, Dit is nu de tweede keer. Ik, je hebt het ook niet meteen verteld. Ik bedoel, ik kwam, na twee weken ik kwam niet ermee op de proppen. Dat had uh, tegen die tijd al lang in de krant kunnen staan. Op, op dat moment heb je weer een kwestie. En de VVD heeft al een aantal van die kwesties gehad de afgelopen tijd. Uh, te denken aan uh, meneer Hoijmeijers. Uh, van Rijk, kwestie in Limburg loopt natuurlijk nog altijd... Uh, uh, krijgt veel aandacht. Dus de VVD zat niet te wachten op een nieuwe kwestie. En uh, voor, voor halbe Zijls was dat met de streep bereikt. Dus die zei van, uh, gaat u maar. Ja, daar lijkt het ook allemaal een beetje operatie Schone Handen. Partijen zijn, uh, zitten te verwikkeld in te veel dingetjes... En die willen daar vanaf, want het is slecht voor hun naam. Dat zie ik ook een beetje met die integriteitscode van de Spekman... die hij presenteerde bij de PvdA. Volgens mij dient die. Toch voornamelijk de partij en niet zozeer de politiek. Het gaat er niet om van uh, is het belangrijk voor de politiek. Het is belangrijk voor de partij. De partij wil geen gezeur. De partij wil geen slechte naam hebben. Dus uh, vallen eens een beetje terug op het uh, Rita Verdonk -adagio adagium. Uh, regels zijn regels. En je kan je afvragen of dat nou allemaal zo handig is. Ik vind bijvoorbeeld... Hoezo dan? Nou, er zitten uh, bij die PvdA die gaat nu zeggen van als je voor de rechter moet komen dan moet je opstappen. En eh, bij Paul Witteman zag je Gerard Spong, die had daar kritiek op. Die zegt van, je gaat op de stoel van de rechter zitten eigenlijk... want als justitie je aanklaagt, dan moet je weg. Eh, en daar vind ik dat Spong wel gelijk in heeft. Want dat, je moet toch kijken naar de omstandigheden. En je moet niet vergeten, er worden nog wel mensen voor de rechter gesleept... die na de hand gewoon onschuldig blijken. Het is niet zo dat justitie het bij eh, het rechte eind heeft. Integendeel, daar worden grove fouten gemaakt. En daar bezorgen mensen heel veel ellende. Dus als je gaat zeggen van, nou, als justitie vindt dat je vervolgd moet worden... vinden wij dat je weg moet... Lijkt me niet zo goed systeem. Dat was natuurlijk bij Jos van Rij ook aan de hand, hè. Die, ja, uh, die werd vervolgd. En de VVD zei van nou, uh, Jos, rustig. Niet. Uh, je bent geen kandidaat voor ons meer in, uh, in Roermond. En um, van Rijf vond dus dat de zaak onder de rechter was en dat hij nog niet schuldig was bevonden. Ja, maar je moet dus goed kijken bij Van Rijf waren er wel heel veel aanwijzingen dat er iets mis was. Je moet goed kijken naar wat de situatie is. Maar nou ja, zijn beetje... verweer was hetzelfde als wat jij nu zegt. Nee, ja, dat is dus de regels. zijn Regels benadering van Rita Verdonk, uh, PTK. En dat is een <tus> beetje waar ik tegen ben. Je moet, je moet vooral willen debatteren. Je moet vooral willen kijken van oké, okay, wat is hier nou aan de hand? en op basis daarvan een beslissing nemen. En als je gaat zijn regels zijn regels, weet je wat je dan krijgt... dan krijg je flitspaal in de politiek. Je bent altijd de pineut, je bent altijd de piezang... en dat slaat werkelijk nergens op. Maar dat discussiëren kan lang duren, Francisco. Nou ja, dan moet je, dat moet je boorden. En dat, dat, is... ja, dat kan schade aanrichten aan de partij. Ja, nou en? Maakt dat niet de, uit. Gaat de partij boven alles? We leven toch niet in de Sovjet-Unie? Ik bedoel, je hebt het te maken over mensen, je hebt het over bestuurders... en ik, ben, ik vind het best wel goed dat er gezegd wordt, jongens... Uh, uh, en meisjes, uh, moet je eens luisteren, er moeten geen rare dingen gebeuren. Maar ik zou het toch liever zien dat dat dan een andere rol krijgt. In, in België is nu een discussie over bijvoorbeeld... wat ik veel belangrijker vind van de integriteit... dat er gezegd wordt, er regel wordt gemaakt... Uh, je mag twee jaar lang als politicus, als je aftreedt... mag je twee jaar lang niet in het bedrijfsleven gaan werken. Om te voorkomen dat er rare dingen gebeuren. Zoals Maxime Verhagen, die nu bij de bouwers zit. Of, uh, wat, wat bedoel je dan met rare dingen? Nou, dan, als jij weet... Dat je aan het einde van je loopbaan komt en je weet dat er ook al een baantje voor in het verschiet ligt, of dat er leren rare dingen, dan kan het wel zijn dat je nog even dingen gaat regelen. Of dat je dingen meeneemt die het voor het voordeel heeft van zo'n bedrijfsleven. Er werd terechtgezegd door Henk Spekman bij. Uh... Hans Spekman, ja, sorry, ik was dat over zijn broer, daar haal ik hem altijd mee door de war. Er is een, bij je Witteman van... in de Senaat zie je dat heel veel mensen die daar zitten, senators, die zijn lid van de werkgeversvereniging, NCO. En... Of NCO, hoor mij nou. Corrigeer me even, Peter. vno NCO, Oké, goed zo. Dus daar, ja, het is wel eens goed om ook aan dat soort dingen palen perk te stellen. En dat gaat niet zozeer over regels en regels, dat gaat gewoon over hoe je opereert als politiek. Wat vind jij? Wordt de PvdA een betere partij... door die uh, rapportage die Hans Spekman de wereld instuurt? Het rapport Integriteit en Nou, Wat, wat Spekman nastreeft is dat hij niet meer alleen verantwoordelijk is... als voorzitter voor de, de integriteit van de leden. Hij werd altijd aangesproken als er een bestuurder was... of als er een uh, politicus was die... Die de over de schreef ging, dan uh, moest hij meteen verantwoording afleggen. Hij wil dat de, de leden zelfs verantwoordelijk zijn, maar ook de mensen die me andere kandidaat gesteld hebben, voorzitters te, te, in de lokale regio, zeg maar. Die moeten net zo goed verantwoordelijk zijn en aanspreekbaar zijn op het. Uh... Wat vind je van de timing, Peter? Ja, geweldig, geweldig. Ik bedoel, mooi, ik kon bijna niet. Nou, we wisten wel dat dit eraan kwam en we wilden ook heel graag dit onderwerp behandelen bij ons in de uitzending. Maar... Waarom eigenlijk? Want dat was mij niet helemaal duidelijk. Nou, dat is, ja, weet je, het is, een, het is een interessant onderwerp. En het was inderdaad nieuws. Ik bedoel, hij kwam met, uh, met die nieuwe code. Ja, dat nou. was partijleden nieuws? Nee, partijleden nieuws helemaal niet. Dat is, kijk, had... je, je hoort, wij praten er nu ook over. Integriteit van goed, de politici de is nu de de helemaal timing. een onderwerp. Maar de timing was, was fantastisch. De hele week daarvoor ging het over VVD-politici. Uh, net al genoemde Van Rij, Hoijmeijers en uh, uh, Matthijs Huizing nog, Van de, dat weekend zelfs. En de PvdA komt met een integriteitscode. Waarbij, ja, uh, logisch, alle zaken die het afgelopen jaar misgegaan waren bij de PvdA nog eens op een rijtje werden gezet. Uh, ja, ideaal weet je wel. Hoe kun je de aandacht weer verleggen naar je eigen partij en de mensen die je daar allemaal fout doen. Met de hulp van Paul Witteman. Ja, met, ja goed, maar dat veroorzaak je <lacht> toch zelf. Ik bedoel, het is net zoiets als het CDA zou zeggen van nou, we komen nu met een integriteitscode. Ja, dan houden we het toch ook weer eventjes voor het voetlicht dat uh, met Jack de Vries uh, eventjes iets mis was. Oké, okay, we stoppen. Relatie Heren, op TV wordt een opvallende boodschap uitgezonden... in de zendtijd voor politieke partijen. En Francisco, wat is daar aan de hand? Nou ja, het is een spotje van uh, drie minuten of zo... en die, uh, uh, dat, bestaat, dat bestaat uit een, uh, een tekst, genoeg is genoeg. Uh, waar iedereen het altijd mee eens is, natuurlijk. Geen bewegend beeld en geen geluid. Alleen maar een tekst. Dat is de PVV-spotje. En dat, wat, waar leidt dat toe? Dat de mensen massaal wegzeppen. En uh, ja, er is, het is, denk ik, het slechtst bekeken spotje uit de Nederlandse geschiedenis. En uh, dat is wel op. Misschien is het geld op? Uh, wij weten dat niet, want de financiën bij de PVV zijn altijd een beetje duister. En is, het is wel zo dat je krijgt als partij, tot voor kort kreeg je als partij geld om een spotje te maken. En, want het kost natuurlijk geld om een spotje te maken. En als je dat dan bijvoorbeeld niet opmaakte... dan uh, moest je dat geld wat je over had teruggeven. En dat is veranderd. Je wordt nu als partij gesubsidieerd... en je kan dan zelf min of meer be bepalen hoe je dat gaat besteden. Dus als zij nu een spotje maken voor 1 euro... zoals dit er ongeveer uitziet... dan uh, kunnen ze van de rest uh, een, uh, een, ja, een partijborrel houden. Wat ze misschien wel Peter, doen. wat vind jij van het spotje? Nou ja, het lijkt erop dat de PVV toch alles doet om de publieke omroep uh, te treffen... Dus als dat aantal kijkers omlaag gaat... dan vinden ze dat te lang prachtig. wordt hebben er weinig gekeken toch naar die Dat is helemaal niet waar. Het sportje van de PvdA was de periode die wij gecontroleerd hebben... twee weken, 350.000 kijkers. Er zijn menig tv-programma's daar. Dat is beter dan PONieuws, om maar eens wat te noemen. Maar goed, maar serieus. De gemeenteraadsverkiezingen komen eraan. De PvdA doet daar niet mee. Uh, ze, zitten helemaal niet, uh, ze zijn nu helemaal niet bezig met de campagne voor die verkiezingen. Alles, om... is, alles is gericht op Europa. Dan zullen ze wel sportjes uitzenden. Het gaat om iets en... anders, Peter. Weet je wat het is? Dit is een middel wat je krijgt uh, in, binnen de democratie... om je boodschap uit te dragen. Daar maken ze geen gebruik van. En weet je wat Ik, ik vind dat als je volksvertegenwoordiger bent... of iemand anders dan ook... je moet geacht je best te doen. En wat ja, je maar... ziet bij de PV... Ik kan niet zeggen dat het Wilde niet. zijn best niet doet. Want hij, nou ja, hij pakt doet alle niet. free publicity die hij maar kan pakken. Beter dan, dan welke niet. andere politicus, als je, politicus dan elk ook. Elk verhaal over wat je hoort, over hoe ze vergaderen zie je dat ze het eigenlijk geen fuck interesseert. Nou ja, kijk, als ik, ik stond er gisteren nog bij... toen uh, bekend werd dat Volken van de Graaf toch op pro proefverlof mocht. En de spetters vlogen me om de oren toen Geert erop reageerde. Dus bedoel, je kan niet zeggen dat Wilders niet paraat is... om direct zijn keiharde opinie over allerlei onderwerpen. De de de versprek. Versprek. Dat is wat de de anders dan je natuurlijk. best doen, Peter. Sorry? Dat is wat anders dan je best doen. Peter maar... K., redacteur bij Paul Witteman... en Francisca Violle, eindredacteur van de opinie de Batsuitjoep.nl. Ik ken die heren, dit kan nog jaren <lacht> doorgaan. Ik maak er een eind aan. Volgende week is er weer een midweek daarna. Een verlengde uitzending. Oh, een verlengde uitzending? <lacht> <lacht> Dag je maar. maar. Tot dan. We krijgen benauw achter het Hemmend Orgel, zeg. Sven Hemmend. Hij heet trouwens niet Sven Hammond, maar hij heet Sven Viget. Hij komt uit Nederland en hij werd begeleid door Pat Riley. Die zong is een gek. Sven Hammond, zo heet de groep. En hoepla. De Gids. De Sint Walburgerskerk in Arnhem staat leeg. De basiliek werd dit jaar uit de eredienst onttrokken. Met andere woorden, het gebouw heeft geen kerkelijke bestemming meer. En er wordt nu naastig gezocht naar een nieuwe functie. In de tussentijd maakt theatergroep Bot gebruik van de gelegenheid... om er een bijzondere voorstelling te spelen. Muziekredacteur Botte Jallema die weet er meer van. Ja, ze zijn er in november ingetrokken... en hebben het gebouw goed op zich laten inwerken... en zetten het nu in als een instrument. En ze kwamen onder meer tot dit. Ja, je hoort hier wat uh, instrumenten die, uh, die we kennen, maar ook een drummachine. Gebouwd uit elektromotortjes, een stalen geraamte, tandwielen en een regenton. <laughs> ja, dat in die grote holle kerk. Daarover straks nog wat meer. Deze voorstelling die heet Het geluid van stilte en is onderdeel van een serie voorstellingen... die muziektheatergroep Bot maakt in gebouwen, historisch erfgoed, die leeg zijn komen te staan... Nou, ze maakten al eerdere voorstellingen in een lege boerderij in Wapenveld... in een herberg in Diepenheim en in Grasilo en Deventer. En nu zitten ze in de Sint Walburgerskerk in Arnhem. Nou, die kerk die bestaat al zo'n 700 jaar. Al zijn er al verschillende keren delen van ingestort. De laatste keer was in de Tweede Wereldoorlog... want die kerk die staat vlakbij die brug bij Arnhem... waar toen zo hard om is gestreden. Toen is hij door zeef met kogels en in de brand gevlogen... en is herbouwd in de jaren zestig. En uh, nee, meteen na de oorlog is hij herbouwd. In de jaren zestig werd er een uh, door de paus goedgekeurde basiliek. Dus er werd het echt een officiële grote ja. katholieke kerk. Maar ja, die kerken die lopen leeg. En uh, sinds dit jaar is het gebouw niet meer in gebruik als godshuis. Nou, die bewogen geschiedenis van dit gebouw... die spreekt de makers van het geluid van stilte enorm aan. En ik vroeg Geert Jonkers van de theater, muziektheatergroep... hoe stil het in die kerk eigenlijk is. De stilte in dit gebouw is is eigenlijk het gebouw zelf. Een kerk is, behalve dat het ooit een godshuis was... is een van de weinige plekken in de stad... waar stilte je nog even kan overvallen. Waar je uh, even echt tot jezelf kan komen... zonder al het geraas en gereutel van verkeer... en social media en whatsoever. Hier kom je even bij jezelf uit. Dus in brede zin des woords, stilte. En is het hier ook echt stil? Als je hier op een stoeltje zou gaan zitten... Met niemand nou, er klinkt altijd wel iets door, hoor. Er dus zit zeer kortbij zit een lagere school. Ook niet al te ver weg zitten de brandweerkazerne. Dus ja, natuurlijk klinkt er altijd wel iets door. Maar gewoon de grootsheid van zo'n gebouw... de echo die er is, je gaat je toch op een of andere manier een beetje nietig voelen. Ja, dat is natuurlijk een bekend fenomeen. Als je zo'n kerk binnenstapt met muren van een meter dik of zo... dan voel je je meteen heel klein... Ja. Nou ja, en dan laat je het ook wel om daar iets te zeggen of lawaai te maken. Want het hangt zo'n ongelooflijke lange galm... dat elk geluidje gigantisch gaat klinken. Een voorbeeldje, ze waren nog even iets aan het inregelen. Nou ja, dat klinkt dan ongeveer zo. Ik heb met wie het dezelfde, maar in dat ja, iets roepen heeft eigenlijk niet zo heel veel zin... want dat verzuipt meteen in die galm daar. Nou, en daarin moet je dan dus muziek gaan maken. Nou, Geert heeft heel goed rekening gehouden met die akoestiek. Nou, <laughs> en of, of, of, of, of. Het is echt een, een, uh, letterlijk een kathedraalgalm van, uh, van zeven seconden. Daar, daar heb je het mee te doen. Het, het, het gebouw dwingt je om op een bepaalde manier muziek te maken... en, en niet anders. Als je even iets te snel of even iets, te meer, iets te veel uh, ritmische grappen erin gooit dat krijg je echt letterlijk als een boemerang terug. Dus, dat wil je niet. Nee, dat wil je, je niet. Je moet een beetje trager zijn. Je moet de, dus het gebouw dwingt je om, om, om een paar stapjes terug. Ja. Het dat is toch grappig, hè? Ja. Het ja. ja. verschrikkelijkste geluiden die man kan maken. En waarom wordt het dan hier dan toch mooi, op het laatst? Ja, de al mooie zandvrouw. Hoe kan ja. dat nou? Nou, de, de, de galm hier werkt natuurlijk ontzettend mee... Als je zoiets in een muziekstuk plaatst en je plaatst het precies op het juiste moment, dan voel je dat gewoon echt om merg en been gaan en, en voel je met dat ding mee. Het roept onmiddellijk emoties op, bij iedereen. En, en ook vaak verre van irritant, terwijl dat eigenlijk toch is. Ja, het laatste wat je hoorde, dat is een stalen olievat waar een stang door de bodem is geboord. Dus dat is staal op staal, blik op staal, en dan schraapt hij dan zo erover. Ja, dit is een blikschuurgeluid. schuurgeluid Eén van de meest verschrikkelijke geluiden die er bestaat. Maar het is wonderlijk, als je daar dan in die kerk staat... die kerk die maakt daar gewoon muziek van door die galm die daar hangt. En zo wordt het gebouw eigenlijk als instrument ingezet... door deze muziektheatergroep, Geert Jonkers. Als je in zo'n pand gaat zitten en je gaat hier muziek maken dan heb je het te doen met wat dat gebouw je teruggeeft. Daar probeer je het beste van te maken. Als dat lukt, als je je echt hier kunt nestelen... dan kun je er een goed concept van maken. En anders niet. We vertellen het verhaal van een plek als deze. Uh, het verhaal van hoe je op jezelf teruggeworpen kan zijn. Waar je nog ergens stilte kunt vinden. Hoe vind je nog ergens een, een klein beetje evenwicht... In al het donderend geraas van uh, uh, de wereld zoals die tegenwoordig in elkaar steekt. Ja, in de lucht. ze vangen met een goed Het is geen moeite, ik doe het graag. Ja, muziektheatergroep BOT, die zijn intrek heeft genomen in de sint Walburgiskerk in Arnhem. Leegstaand cultureel erfgoed is dat. Voorstelling Het Geluid van Stilte gaat morgen in première... en is dan tot en met zondag. Meerdere keren per dag. <laughs> Wat een lelijke galm heb Te je. zien. <laughs> <laughs> heb jij die kerk hier naartoe gehaald? Nou ja, die kerk is groter ja. dan dit. Maar ja. Wat is er nog op televisie vanavond? Champions League voetbal natuurlijk. De beren ontmoeting tussen AC Milan en Ajax. Milan heeft dan een gelijkspel voldoende om de knock-out fase te bereiken. Ajax moet winnen. En dan denk ik maar even terug aan die eerste wedstrijd die Ajax speelde... onder Frank de Boer. Die won Ajax in San Siro met 2-0. De Amsterdammers zijn nu in vorm. De laatste wedstrijden hebben ze met gemak gewonnen. En zelfs Barcelona moest eraan geloven. In die wedstrijd kreeg overigens Joël Veldman een rode kaart. Dus de talentvolle jonge verdediger zit vanavond helaas op de tribune. AC Milan Ajax begint om kwart voor negen op Nederland 3. Nog een topper, de tv-serie De Nieuwe Wildernis. De serie over het dagelijkse leven in de Oostvadersplassen. Met nog nooit eerder vertoonde beelden van koningpaarden, vossen, hechten en ganzen. En de zeearend niet te vergeten. Wat maken de dieren door de jaren en seizoenen zoal mee? Heel veel, dat bleek aan uit de film. En vanaf vandaag drie woensdagen achter elkaar op Nederland 1. De Nieuwe Wildernis vanaf half negen. Zometeen lunch op deze zender met Jurgen van den Berg. Surf naar de gids.fm. Graag tot morgen. Europees voetbal op Radio 1. Vanavond om half negen in de Champions League. Schiet hem er maar in, zei ik. Hoes het! AC Milan-Ajax. Hier ja, het De Champions League vanavond in Langs de Lijn om half negen. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Alsjeblieft, gaat Voor jou. Oh, da dankjewel. En Wat is het?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 mkbbrandstof.nl Rust in je kop of je geld terug.